Dance. Je dancer, geen tweede kansen. Wow, oh, oh, que pase lo que pase. Lo es imposible no Baby, prove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 said Met een van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Doel van haar reis is om evacuaties van Nederlanders en anderen uit Kabul weer mogelijk te maken. Bij autobedrijf Leaseplan zijn alleen nog gevaccineerde medewerkers welkom op kantoor. Het internationale bedrijf vraagt dat van alle personeelsleden, ook van de duizend medewerkers in Nederland. Mensen die dit jaar een gebruikte elektrische auto willen kopen of leasen, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor tweedehands elektrische auto's is nu ook op, meldt het ministerie. Het weer in de loop van de dag komt de zon wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. En bij matige wind wordt het een graad of 21.